moet de mens dan zich doen afsterven door minder te eten? Zal dan de mens door minder eten licht, meer licht zien? Absoluut. Absoluut onmogelijk. Juist in onze tijd, je kan vasten zo lang als je wil. Ja, kan je alleen, kan men alleen uh, hallucinaties. Extra hallucinaties, ja? Hallucinaties, oké. Okay. Hallucinaties, meer extra hallucinaties kan men wel krijgen, maar geen licht. Dus, wanvoorstelling. Doet er niet toe of je de kost wat je ook eet, wat je ook niet eet. Dus, elke vorm van self castading Va? <laughs> <laughs> <laughs> Helpt absoluut niet in, in onze tijd. In onze tijd is niets anders. Help. Vroegere generaties, dat konden ze. dat ze hadden het wel nodig. Dat was leid wat ze ook. Lichamelijk waren ze nog zeer, zeer sterk. Krachtig. Wij zijn niet meer zo so Ik we bedoel, lichamelijk, zelfs als wij sterke venten, zijn, we hebben niet meer deze uh, um, hardheid hard wat zij hadden. Want we zijn dicht bij de ontknoping al. Right, Voor ons is niet meer niet nodig. Niet dat dit slecht is. Aan de mm ene -hmm. kant <coughs> lijkt het wel dat het slecht is. Aan de andere kant is het wezen: we hebben dit niet meer nodig, die hardheid wat zij hadden. Maar zij hadden dat zij moesten doorbreken. door Lichamelijk, want um, zij moesten de, de wereld doorbreken door in sneeuw te, te rollen en, en uh, ontberingen, het leven van ontberingen, etc. te leiden. Dat was nodig voor hen op de verkoop. Hoe staat het in de in de, de, de spreukende vader? Wat is de, de weg naar de torah hoe kan je het eraf verkrijgen? Slapen, slapen op de grond. En een stukje brood met water. En dat is alles. Dat op die manier kom je tot, kom je tot de schepper. Was het was de bedoeling, ook dat was geestelijk. Maar ook lichamelijk was voor die, voor die in de tijd. dat was de tijd van um, rond de, vanaf dus begin van deze jaarteling. Dan hadden ze de ziel en waren nog dat hadden ze dat nodig. Voor ons is absoluut waardeloos. Dus eten, goed eten, heeft niets te maken. We kunnen goed, goed eten, lekker verzorgd uh, zijn en uh, tegelijkertijd en alles hebben wat in, in een autotje treden en van alles. En leren onszelf dood maken, leeg maken van, van wie is dat zichzelf dood laten, maken de. Ons eigen wens om te ontvangen voor onszelf. Dat staat ons, dat staat ons in de weg. Dus, betekent voor jezelf, binnen jezelf, dit werk te doen. Zoals, so, uh, dus, nog een keer, dat geest, ik noem het geestelijke simulatie. Geen comedie, uh, Geen comedie spelen, maar geestelijke simulatie, modellering uh, van dood, van toestand van dood. Het was niet gek, het was een grote, grote gro gro Romein. En uh, wel heb ik het wel uh, well eens so gelezen, zeg ik me niet vergis. En hij uh, was een uh, regent of weet ik niet, de baas ergens in een van de provincies van Romeinse Rijk. En hij he had het regelmatig zo gedaan. Hij heeft een kist laten maken en elke dag uh, liet hij zich in de kist plaatsen en voelde hij, ervoer hij, wilde hij ervaren dat die dood dood ging. Om, om dat te voelen, om zichzelf los te krijgen van, van angst en van alle andere dingen. En dat was natuurlijk in die tijd, in de Romeinse, toen de Romeinse Rijk was, was, was aan de ene kant, hadden ze vrijheid, met de burgers, Romeinse burgers, zogenaamd. Maar aan de andere kant, niemand wist wat morgen zou gebeuren. Ja, in de tijd van Seneca, ja, van de grote, grote filosofen, et cetera, niemand wist wat morgen zou gebeuren. De volgende keer, dag, dan is het, uh, dan was gebruikelijk bij hen dat, dan gaf ze gewoon een hint aan iemand. Nou, het is de tijd voor jou om, om jezelf werkelijk dood te maken. Dus dan ging, ze, ging die een bad nemen. gingen ze, hadden ze mooie baden. En die sneden zichzelf aan zijn, zijn aderen. Zo so op die manier gingen ze dan dood. Want uh, niemand wist van wat het, uh, het leed wel zo geweldig maakte. Het leven was, het goed was, was dat de mens had zichzelf dan dat die wilde uh, niet dood doodsangst hebben voor de dood. En in onze tijd is het een verschrikking. Nog, nee. ik denk, ik voel dat, het, het is ook, in deze generatie is nog nooit een generatie geweest die zo so bang was voor dood als deze. Niet dat omdat het verwende. Mensen is verwend natuurlijk nu, maar niet alleen dat. Omdat men is zo dicht bij de verlossing. En daarom men is ook zo dicht, zeer dicht bij de dood. Als geen enkele andere generatie. Wij zijn erg dicht bij die twee. Want wij zijn dicht bij het ervaren van die zwarte gaat. En dat maakt die vrees Ontstaan. En dat moet dus opboksen tegen het leven, tegen het leven dat ook in weten dat juist in die zwaarte gaat, leven moet komen. En hoe? Dat is wat wij leren. En zelfs als wij, als het niet komt, het licht niet komt, zoals bij Habakkuk, maar dan... De, deze zwarte gat wordt als het ware door, door al correcties van het bed, wat wij doen in 6000 jaar. Dat betekent 6000 jaar van correcties. Alles is in één leven kunnen we dat volbrengen. Dat betekent dat alle correcties die nodig zijn worden uitgevoerd waardoor blijft alleen uh, ook die, die malgoed de malgoed van mij. Die zwarte gaat als het ware voor, ook daardoor indirect gecorrigeerd. Leidelijk? Door het, door het uitzuigen daarvan, dan alles wat uh, van de klipoot naar boven te brengen, al het licht, uh, doen we ook de correctie van die eigenlijk, de nodige correctie van de malgoed, de malgoed. En wat er nog overblijft, die 32, ja, 32, 32 vonken, lef ga even, dus die de uh, stenen hard, dat wordt niet meer um, als hinder gezien voor iemand die dan zijn eigen correcties volbrengt, zijn eigen individuele martikoen, dan voelt hij niet meer dat het hem hindert. Er is wel deze plaats, dus de, de zwarte gaat is als het ware bedekt. Door gassadim, door vele lagen van wat hij had opgebouwd. En, en dat hindert niet meer de mens. Maar toch is het, moet het, er is een vraag, wat is het verschil tussen Gabakoek, die ook in die malgoed de malgoed, dus van het eerste, malgoed van de eerste zinsom heeft licht laten kunnen licht licht er uh, laten komen, binnenkomen. En, iemand die corrigeert zichzelf, ge, ge, volgens de tweede simsum. Dus, niet de goed, de goed, maar laten we zeggen, tot je zode van de goed. En dan gaan we kijken wat hij ons... Je moet zelf zeg maar, dusdanig... Kort, drie, drie, drie woorden. Zelf ik eigen zo klein maken, dat je het zwarte gat ingaat? Kijk, niet dat jij gaat ingaan in die zwarte... Kijk, door jezelf, hoe kle hoe hoe meer jij kan, kan jezelf doden, betekent jezelf, jouw wens om te ontvangen voor jezelf. Mm -hmm. Kijk, jouw wensen moet je goed weten. Jouw wens om te ontvangen voor jezelf, bleef je hangen, bleef je dragen tot al je leven. Al je leven lang niemand wordt bevrijd daarvan, want het is jouw leven het is, is de schepping de schepping zonder wens om te ontvangen voor zichzelf is geen schepping dus dat is wel dat ben jij, dat is hoe meer jij hebt de wens om te ontvangen hoe krachtiger, hoe meer je lijkt op een schepping, hoe meer jij dus aan de ene kant is het wel absoluut noodzakelijk om deze wens te hebben en te ontwikkelen, jouw wens om te ontvangen daarom zie je wie leerde Kabbalah die wordt steeds, die proeft meer, die ziet meer, die meer uh, zin heeft uh, in al de aardse, ook, ook onder andere in alle aardse hartstochten, in alle aardse uh, wens om uh, uitingen van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Veel meer dan, om uh, um, niet, niet te vergelijken met een religieuze mens die doen wel, doet wel stiekem, dit dingen, die doen wel, maar niet permanent zoals iemand die kabbalah leert. Iemand die kabbalah leert, die ziet de, als het ware de duivel, die ziet hem helder, helder en duidelijk voor zichzelf. Die ziet zijn tegenleger absoluut tegenover hemzelf, net zoals boxer. Die ziet altijd zelfs ja, zelfs altijd als hij zelfs als hij traint uh, tegen de, hoe zeg ik, tegen de, niet tegen de mens, maar tegen zo'n, tegen zo'n bal, tegen een zak, zo'n, uh, wat ze dus klappen, of in de lucht klapt hij uh, hij zit je altijd een tegenstander voor zichzelf. Zo so is het ook iemand die kabalen leert. Waarom? Hoe meer je leert het geestelijke, hoe krachtiger wordt ook de resistentie daarvan. Dat betekent, maar jij kan hem aan. Ja, begrijp je? Anders is het geen werk, anders heeft het geen zin. Gewone religie doet niets, doet niets. Kijk, met de religie doe je geen afbreuk aan jouw slechte negingen. Duidelijk. Zij alleen van buiten hebben zij, een mens creëert dan van buiten zichzelf zijn karakter, betekent zijn uiterlijke trekken, weet je dan, te verzachten. Van buiten, maar van binnen ...blijft vrij. Geen religieus mens, mens... ...is zacht. Ik bedoel, niet zacht, maar niet... Uh, van, binnen waarom, ...van binnen is niet gecorrigeerd. Geen correctie van binnen. Heeft je gelegenheid zonder... ...heeft je geen gelegenheid zonder... ...niet? Nee, maar even praktisch. Oké, okay, praktisch. Ben, en nu, is het is heel belangrijk... ...dat je dat begrijpt wat betekent... De wens om te ontvangen voor zichzelf is bijzonder belangrijk en die moet je ontwikkelen. Waarom zeggen we dan dat jij moet je dood laten? Dat, dat bedoel ik. Ik wil eerst dat jij krachtig begrijpt dat dit dat jou, jouw bouwmateriaal is de wens om te ontvangen. En dat moet je nog uh, ontwikkelen, steeds ontwikkelen. Hoe meer je dat ontwikkelt, hoe doe je meer dienst aan de schep. Dus niet minder willen wensen, maar juist in tegendeel. Dat komt bij jou, door jouw werk aan jezelf, krijg je allerlei wensen in die scherp en dieper en krachtiger om te ontvangen voor jezelf. Maar hoe zeggen we dan, hoe reemt het dan met de, met de, de stelling dat jij moet jezelf doodmaken? En wat bereik je daarmee dan? Dus dat wat jij hebt, we hebben geleerd, niets verdwijnt in het geesten jouw wens die groeit en die alles blijft bestaan zoals die er is maar daarnaast maar daar dieper dat, dat jij verkrijgt de kracht jij zelf bewust maakt deze bewegingen waardoor jij deze gigant deze berg deze uh, dinosaurus in jezelf dat jij hem plat Eigenlijk plat dat jij steeds leert momenten in, per elke dag moet je een moment hebben waarbij je hem plat legt. Dat betekent dat jij zelf je instelt op de manier dat jij hem niets wil geven. Daarmee, alleen daardoor kan je hem plat krijgen. Hoe? Waardoor leeft de, deze dinosaurus in jou? Ja? Waardoor? De wens om te ontvangen. Door, alleen door jouw zonde. Alleen door wat jij van hem, van jou, van het heilige geeft. Dus dan moet je uh, speciale tijd hebben in de dag, of in het wanneer, je dat, wanneer het jou het beste uitkomt. Dat jij die oefening doet. Want ik doe het ook, regelmatig. Ja? En betekent niet dat ik dan, dat jij moet het de hele dag zo uh, lopen als een engeltje. Op een bepaalde tijd moet je, I said it, altijd wisseling. Altijd wisseling. Altijd wisseling. Dus niet blijven alleen maar met jezelf doodmaken. Dat, eh, dat is niets. Altijd wisseling. Waarom? Wij leren dat steeds. Op en. Hè? Up en down. Up and down. en down. Het is nooit dezelfde up. En het is dus nooit dezelfde down. Dus als je dan net zoals bij na de absolute dood van Habakkuk kwam. Absoluut leven, eeuwig leven, zo moet het ook bij jou zijn. Hoe meer jij jezelf kan doden, simulatie van je dood. En dat kan je door alles, door allerlei dingen komen. In in in Talmud Breshid, daar is een grote rabbi was, Rashlakisch. En hij had gezegd: als je komt, als je gaat slapen, en je kan niet in slaap vallen. Geestelijk alles. Wat moet je doen? Dan moet je zeggen, shma. Hoor, hoor, o Israël. Ja? Nee, nou, je moet je eerst dan, dan Torah leren. Dan helpt het jou niet. Ga je verder. ga je dan shma zeggen. Dus stap voor stap. de gradaties van wat je gaat gezegd. En als niets helpt, zeg je dan, denk aan je laatste dag van je leven. Denk, denk aan de laatste dag dat je dood gaat. Betekent... Dat kan alleen opleven jou tot leven. Juist, dat is een zeer speciale En op die manier als je dat praktiseert, dat zal je angst voor dood gewoon weggaan weg van jou. Je zal niet meer angst hebben. Die angst die van dierlijke dood is verschrikkelijk. Het is vernederend, het is mensverterend. Het is. is verschrikkelijke ding wat de mens moet overwinnen. Dat, of angst voor familie, dat iemand van de familie iets, iets zal ja, gebeuren of zo so, Dat moet het absoluut bij jou, moet je overwinnen. Dan pas de mens wordt de mens tot de mens. En dat betekent, en nu gaan we terug naar, naar jouw vraag van uh, hoe moet... Eh? Hoe moet het? En goed, als je jezelf doodmaakt, dan laat je dan het licht binnen of zo. Ja, laat je, laat je dat, het licht binnen, daar waar het licht er niet is. Uh, inderdaad zo. De mens is gemaakt. De mens is geschapen als een kleine wereld op zichzelf. Ja, dat hebben ik geleerd. Dat betekent, zo net zo bij de mens werken precies dezelfde, op dezelfde manier, alle krachten werken samen als in het heelal. Ja, in de hele schepping. In de hele schepping weten we dat er bestaat, overal kan licht komen, behalve in de malgoed, de malgoed. Zo is het bij mij, als een kleine wereld, bij mij is het ook malgoed, de malgoed kan geen, geen zivouk plaatsvinden op de malgoed, de malgoed. Ja, staat een massag op de malgoed, de malgoed. En daar kan geen malgoed, die kan zelf, zoals we hebben gezien dat in het tweede Symptom die kan opstegen hoger, ja, tot, tot, tot aan de ketter toe opstegen. En overal dus licht ontvangen, omwille van het geven. Maar de malgoed, de malgoed niet. Hoe dan? Als, als, moet je, hoe moet je dat doen dan? Dus als... Kijk, wat is dan de, de voorwaarde om het licht wel daarin te ontvangen, op welke manier dan ook? Is om een eh, zwoeg te laten plaatsvinden op die jou malgoedde malgoed. Hoe kan dat? Dat kan niet. Normaal kan het niet. We hebben gezien, tot ik Martikun dus betekent dat uh, zolang het lichamelijke is is dat onmogelijk dan moeten we oefenen van innerlijk lichamelijke betekent niet alleen dat dat vlees van binnen oefenen dat, dat jij leert om absoluut momenten te hebben dat jij absoluut wil niet van jezelf voor jezelf ontvangen dat betekent van binnen dat jij alle, waarbij, wat betekent, hoe kan je dat ervaren? Dat alle eh, vectoren, dus, ja, dat alle krachten, alle krachten van jouw energieën, al jouw energieën, alles kijkt alleen omhoog. Iedereen begrijpt het langzamerhand nu, wat betekent dat jouw krachten kijken omhoog. Ja, als je, net zoals je omhoog kijkt, dan zie je een helikopter. Ja, dan zie je toch wel kijken omhoog. Zo is het van binnen, kan je ook kijken, waarbij alle krachten kijken omhoog. Als je, net zoals je gebed doet. Maar dat moet je dan doen, dat jij absoluut jezelf weggeeft. En dat is alleen trainen, het is niet anders. Leren trainen en, en, hard en steeds uh, krachtiger verlangen aan. En dat op die manier wij, verkregen wij, meer en meer leven in juist... Wat betekent dat? Wat betekent dat? Hoe meer jij hoe meer jezelf doodt, wat betekent dat? Dat jij innerlijk jouw krachten, wat doe je met die krachten? Doe je zij omhoog. Dat betekent, dat betekent man. Ja of niet? En als je dan volledig, zo volledig mogelijk, en steeds bij approximately, up, zou ik zeggen dat, bij de benadering natuurlijk, bij steeds dicht, dicht, dicht, dicht, dichtbij benaderen die deze uiteindelijke de plaats van de Mahmoud de Mahmoud. Dus dan hoe meer, hoe, van hoe dieper jij de man opbrengt, van hoe hoger zal de maat naar jou komen. Duidelijk, het is principe, duidelijk. Voor uh, de rest, uh, ver... Geven, geven is een helemaal dol. Ja, de juiste, het juiste geven is, is dood. Dood betekent uh, het, het ontvangen. Hoe, wanneer je jezelf doodt, ontvang je het leven. Ontvangen, want, want daarmee ik het, hoe meer je jezelf doodt, jij betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de schepping. Dat is wat jou scheet van de schepper. De schepper is het licht. Licht is geven om willen is geven. Hij heeft de eigenschap van geven. De mens heeft de eigenschap van on ontvangen. Dat is dan het de En de, de mens is, maken, is, is de gemaakt van jesmi ajen. Het bestaande uit niets. Dus wij hebben geen intrinsieke leven in onszelf. Absoluut niet maar het licht wat komt op ons af dat is bestanden uit bestanden Deel? dus als ik dan van mij zelf, mijn reactie mijn, we zullen dat ook geweldig leren in, in deze zomer, ik hoop dat we het, of nee, de volgende keer geweldig wat deze man wat wij brengen omhoog dat heet Murot Esch dat heet, dat heet de, het Vuur, het heet uh, lichten van vuurvlam. Wat wij doen omhoog stegen. Onze man, is een vuurvlam. Het is ook een vuurvlam geeft ook licht, ja of niet? Alleen het is, het is, uh, het is niet zo helder, niet zo uh, krachtig als een, als een daglicht. Maar dat is wat wij geven wat wij omhoog brengen. Dat, hoe meer wij dat. Hoe meer we in staat zijn om dat van. Dus wij zijn uh, de wens om te ontvangen voor onszelf. Het licht is de wens om te geven. Als ik mijzelf in overeenstemming breng met dat licht, dan ontvang ik in mijzelf het leven van het leven. Dus mi meer. Het bestanden uit het bestanden. Dat is wat. Um, uiteindelijk de destinatie van de mens is, dat uiteindelijk ook de malgoed, de Maalgoed zal ook het licht ontvangen. Dan zal geen plaats meer zijn voor voor, uh, voor, die, voor die wens om te ontvangen voor zichzelf. Oh, maar jij zegt dan, oké, okay, als dan malgoed, de malgoed al ge, uh, gevuld zal worden met het licht, hoe, uh, waar is dan de schepping? Ja, dan is het net als licht wordt het de mens. We hebben geleerd dat niets verdwijnt in het geestelijke. Die ira, de vrees, al die massagieën bleef, bleef dan wel instinctief, als het ware, hangen. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dat, bleef, dat, dat verleden, als het ware, dat geestelijke verleden, zorgt ervoor dat wij niet aan de ene kant, dat wij, ver, dat wij een worden met het licht, Ah, maar aan de andere kant, dat wij niet zullen opgaan in het licht, dat wij blijven behouden onze identiteit als schepping je kent alle trucs zeg maar want jij ja, hebt al die, al die correcties en niets verdwijnt in het geestelijke, dus dan jouw wens om te ontvangen, bestaat niet meer als het ware, Ik bedoel voor jouw gevoel, net zoals bij bij Habakkuk hij is al volmaakt waarom, die ook dat licht komt in malgoed de malgoed. Dus hij zal vermaakt, maar die vrees van toen, dat dus betekent die massagiem, al die massagiem, al die, het gevoel van zijn, van de toestand toen hij doodging, dus het gevoel van de toestand toen wij nog de wens om te ontvangen voor onszelf hadden, zal in ons intrinsiek binnen, binnen ons zal blijven bestaan. En dat zal behouden ons, onze identiteit, als het ware, terwijl wij absoluut niets, zal geen leven zal meer zijn, van do geen, geen dood meer, meer zijn, zal zijn. Maar het ja, verleden, als het ware, die blijft te zorgen dat wij ook in staat zullen zijn om ook weer dan nog man te doen opbrengen en steeds... Uh, hoger en hoger, het uh, <coughs> proces van steeds vervolmaking binnen de vervolging binnen de volmacht zal blijven voortzetten. Um, ja, want alles wat wij corrigeren is alleen maar deze schepping onze de zonde van Adam etc. maar daarna zelfs nadat uh, absolute correctie naar de gemarticum, algemene gemartheid waar, waarbij dus het eeuwig leven zal alleen blijven zal ook het proces onverbrekelijk verder uh, voortzetten het proces van de ontwikkeling verdere be bevatting van uh, hogere diepere energie van de schepper het leren van de schepper daarom heeft de schepper de, de schepping gemaakt op de manier dat men Steeds dieper en inniger en intiemer leert het de eeuwige. De eeuwige. Dus, en, en hij is absoluut oneindig. Dat is het licht van een zof. Daarom dat garandeert het leven, het eeuwig leven ook aan de mens. Eeuwig leven kan zijn alleen door steeds vooruit te gaan ontwikkelingen, ontwikkelingen, ontwikkelingen, nieuwe vormen van leven, steeds uh, dat is belangrijk om, om te zien, in te zien dat het uh, vanuit die, wat we leren de boom des levens en na de Gmartikun, hoe dat verder uh, zich kan ontwikkelen, Zo, zonder zelfs te weten hoe dat zal zijn na de 10.000 jaar dat trucje kan, had Moshe kunnen doen. Nog een keer, hij zegt dat trucje van de simulatie geestelijke dood, simulatie dood, simulatie van de dood zou kunnen doen, Zouden andere rechtvaardigen kunnen doen, bijvoorbeeld Mo Moses, ja? of Moshe, of andere. Moshe. Natuurlijk, zij zijn in theorie wel nog een keer. Het is voor ons makkelijk zo te zeggen waarom. Mm. Voor het waren generaties bijvoorbeeld, als we, als we over mensen spreken zelfs. Dat zij hadden die... Kijk, onze generatie heeft al instinctief al in verwerkt in ons de generaties van kennis, van leid, ja, van, uh, van incarnaties. Vergeet je? Ja. Huh? De vrees, ook die vrees. de vrees, precies, al die frezen, al die massachim zijn al in ons verwerkt. Daarom is het voor ons, uh, daarom komen we met zo'n vraag, waarom konden zij dat niet? In hun tijden, de zielen hadden veel mindere, mindere aantallen van uh, incarnaties, uh, etc., dat soort dingen. En zij waren aan de andere kant waren ze dichter bij de schepper, aan de ene kant waren zij dichter bij de schepper, omdat ze eh, hoger, ja, hoger waren Moshe was bijvoorbeeld dat, de sfera daad natuurlijk in zijn eigen sfera daad van de zeer en pin kon, kon die kwam komen do, tot zijn eigen malgoed natuurlijk iedereen begrijpt dat, tot zijn eigen malgoed de malgoed, maar dat is niet de malgoed, de malgoed op haar eigen plaats wij, onze generatie, zijn de eerste die benaderen al de ware Malchut, de Malchut op haar eigen plaats. Abraham, Abraham. Waarom Abraham wist niet om, om, om dat te doen? Abraham was Gesset van de Zierampin. Hij was de drager van de Gesset van de zeranpin, Geweldig hoog. Maar waar komt de Mashiach? Waar komt de bevrediging? In de Malchut en niet in de Gesset. En dus in de ware malgoed, waar is de ware malgoed ware malgoed is de malgoed van de wereld Asia, ja. nee ware, Asia, dat is dan de uiteindelijke correctie dus wanneer het, de correctie is uh, alleen tot de malgoed komen. maar, tot de malgoed van de absolute, maar de ware correctie, dus de martikun is um, algemeen ik wanneer de maar alles komt dan weer tot de Malgoed terug ja, van boven, van de Atsilut gaat afdalen naar de Malgoed van de Malchut van de, de, de Weotasia, dus de voeten, ja, de voeten zullen komen te staan op, uh, van de Mashiach zullen komen te staan op de, op de Alijfberg, dus uh, uh, Abraham was gesset van de Zeranpien, natuurlijk kon hij van de sfera Geset, van de Serapin, waar hij de drager van was, Merkava was, kon hij natuurlijk komen tot de Malchut. Welke Malchut? Van zijn sfera, van de sfera, van de Geset. Malchut is van de Geset van de Serapin. Dus in die, in die zin was hij volmaakt. Eigenlijk. Maar hij kon niet, niet, kon niet komen tot de zijn ziel. Kon nog niet komen uh, in die, uh, tot de ware maar goed de maar goed zoals wij, waar we spreken van uh, de gmartikun uh, Dat kon hij niet Ook Moshe kon dat niet doen. Eigenlijk, zij konden wel hun eigen volmaaktheid verkrijgen. Dat wel, hun eigen gmartikun, dat wel. Hun eigen dus, systeem, maar niet die die, die, die zou overeenkomen of dichterbij te komen bij de ware, malgoed, malgoed. Dus bij de uh, ontknoping van de hele... bij de ontknopingspunt, bij de, uh, het moment... waarbij de hele mensheid, de hele, de hele schepping... Uh, dicht bij, zou zijn bij de malgoed, malgoed. Dat is de prioriteit van onze generatie. Prioriteit, het is zo, we zijn in deze generatie geboren... En dat is wat uh, aan ons, aan de ene kant is het geweldige, geweldige heerschappij uh, van dood. Wat in deze tijd is. Wat er niet het geval was in alle andere generaties. Ondanks het feit dat toen zoveel uh, calamiteiten waren en, en, en, en geen democratie, etc. Et Daarom is het hier zo, zo krachtig, zo dynamisch nu. De beweging en alles is onvoorspelbaar. Men weet vandaag niet wat morgen zal gebeuren. Dat was nog nooit zo snel. De, de tijd ging nog nooit, nooit zo snel. Eh, dynamisch zo eh, werd ervaren. En ging zo snel, razendsnel. Want het is nu de weenader naderen. die maal goed, die maal goed. Zeer dicht. Dicht bij de ontknoppingen, en daarom gaat het alles in een gigantische tempo, ook in onze materiële bestaan. Alles gigantisch snel gaat. Het. Wat geen generatie, geen mens had het ooit beleefd, zoals het weet nu. Daarom is het erg moeilijk om in deze tijd echt sereniteit te behalen in, in die woelige, woelige, het is zo de tijd, is het. en denk niet dat het zal anders zal zijn, want hoe dieper, hoe, hoe dichter komen wij tot de malgoed, des te voeliger zal het zijn, maar wij moeten het wel aankunnen. De hele bedoeling is, begrijp je, wat, wat wij nu kunnen, wat wij nu aankunnen, geen rechtvaardige kon ooit dat, kon ooit, kon dat ooit aan. Wat wij kunnen, dat wat wij kunnen, wat wij nu, wat een mens in onze wereld, aankan is, is, is, is eh, niet te vergelijken met, met welke rechtvaardige dan ooit, die vroeger ook Josje had gezegd, jullie zullen veel meer kunnen wonderen doen dan ik, ja of niet? Nee. Betekent, jullie zullen dichter bij de ontknoping zijn, bij de maalgoed de maalgoed, daarom zullen jullie veel meer aankunnen dan ik. Betekent, uh, in het leven zelf. En bedeken maar bedekent niet dat, bedeken dat, dat, dat hij minder was dan die anderen die later zullen komen. Hij had alle volmaaktheid op zijn niveau, van zijn generatie, van zijn rol, etc. En dat was voldoende. dat was uh, wat voor deze ziel. Ja, een beetje zo antwoord. Niet zo, maar we gaan verder nu, want niet, de, niet helemaal <laughs> ontevreden, maar goed. Maar verder, voor de rest... Een idee? kijk, de hele bedoeling om, om, om jouw antwoord te geven, niet dat jij direct dat consumeert, voor directe consumptie. Maar de bedoeling is dat jij iets consumeert, en andere dingen die, die brengen dan teweeg bij jou een proces, en meer, meerdere processen die die bij jou dan giseroen... verschillende tekortkomingen... tekorten... opwekken, etc. Want die, hoe meer tekorten, hoe meer... Hoe meer... Hoe meer... gevoel van dood... en hoe meer... de kracht, aantrekkingskracht... Die je kan hebben om met licht... te komen en met... Uh, de oplossingen, etc. Oplossingen moeten altijd... Proces, proces, procesueel zijn. In proces moet je altijd zien. Altijd elke, elke, elke oplossing die je moet maken. Zelfs in kleine dingen moet je proberen dat in proces daarvan zien. Dat je dat, um, dan zal je daarmee een enorme aantal gewone losse gevallen zal je kunnen oplossen. En nu gaan we verder nog in. Ik hoop dat we deze zo so, mee, dan uh, zullen we omdat op het de derde, derde gedeelte derde derde van de les, hebben gezegd dat wij zullen vragen, antwoorden, antwoorden. we zullen zien. Want had hadden nu al iets al, al gehad, misschien, zo, so, misschien kunnen we dat, we zullen zien hoe dat zal lopen. Um, de regel 3 pagina Kuf Kaf 120 de regel 3 van de Zoharsel. En Od Kuf Yud Tet. Baga Rabbi Shimon Vemar. Of Anna, Mima, De Shamana De Hila, Le Kadosh Baruch En dat hadden eens dus verteld. En nu um, even goed getekenen wat je zegt ons. Drie. Ot kuf jud tet 119. en Rabbi Shimon Rabbi Shimon ging huilen en zei of Anna ook ik mima de shamanen wat ik, wat ik gehoord had de gilda vreisde ging ik vrezen voor Hakadosh Baruch. dus ook hij had ook zoiets dat, wat lijkt op uh, het geval met iets, dus de processen die gingen ook met bij Habakkuk. Zo so, iets dergelijks zegt hij. Punt. De regel 4. Zaki vjadavi al-Reshe vjamar. Omar amenuna amenunasaba. Nee, de oraita. Zahitun, vijf aton, lenahame, Apin Baapin Velo, zahina, be, pun, ki wat je zegt. Andi antitwei, antitwei, Aan antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, antitwei, zijn dat is een speciale handeling wat Rabbi Rabbi Shimon doet om handen omhoog te, te doen dat is zeer zeer speciaal ook hadden we in de nachtles ook een beetje daarover dat is een heilige handeling waarbij dus de handen zijn symbool van de ontvangen voor zichzelf ja, grepen aan zichzelf en als de handen dan naar beneden zijn normaal, dan de handen zijn vallen, waar? onder de gezet naar de plaats, waar de onder de tabel waar de klipoot zijn ja, we noemen dat dus daar waar, daarom, genitalien en daar, waar de klipoot zijn, zitten, et cetera, dat is het de handen zijn naar beneden maar wanneer de handen omhoog wij doen omhoog, betekent dat wij doen dat net als oor omhoog. En dan ontvangen wij eh, het goede, Ontvangen wij om willen van het gegeven. Ja, altijd met handen, daarom zit de handen omhoog, dat is heel speciaal. Dat is ook wat, en dat betekent ook dat hij van binnen deze, deze handeling, geestelijke handeling verricht. Maar dat is altijd van binnen eerst, en niet, hij kan handen omhoog houden, zolang als je wil, niets gaat gebeuren, ja. Zoals so die daarin, zoals so die dan die, ja, okay, maar als die handen omhoog doen, omhoog en dan, het uh, uh, is een vorm van een, uh, ja net zoals so bij aerobics. Maar dat helpt niet, dat aerobics helpt wel, maar, de, maar als je dan doet voor de, in het geestelijke, met handen omhoog en dan is het allemaal symbool en dat dus is niets. Als je innerlijke handeling dat doet, met handen omhoog dan is het geweldig. En dan handen omhoog betekent niet alleen... dat jij prijst Hashem, betekent ook... dat jij tegelijkertijd zegt... wat? Ik geef op. Ten aanzien van... Ik geef op, dus betekent... ik ga... ik ga niet, dus ik geef op... ik heb mijn... met mijn eigen kracht kan ik het niet doen. Dus die twee dingen... gaan altijd gepaard met elkaar. Aan de ene kant, je prijst Hashem... Jij voelt dat jij geeft, etc., en dan ontvang je aan de andere kant. Je laat het ermee zien ook dat jij, dat jij zelf eh, zonder hulp van de schoon ni tot niets in staat bent. Dus zaak je alle reisje vier, hij hief zijn handen boven zijn hoofd, wel maar en zij. Maar Rava menuna saba neerhier de oraita en kijk nou Septi. Wat betreft Rava menuna saba, de licht het licht van de Torah. Ze hitun atun le mahame apin wa apin. Jullie, dus Yuli de Rabbi Elazar en Rabbi Abba. jullie waren het waardig om hem tet te zien vijf, we lozen be, maar ik heb dat, ik was het niet waardig, Af zelf, kijk nou hoe geweldig het is, uh, wat we leren, de, de, de ja, de de wijsheid van de waarheid, kijk nou, wat hij zegt, ik heb het niet, uh, ik was het niet waardig, dus, hij zag het hem niet, te, uh, gezicht tot gezicht, zoals zij hadden we gezien. Natuurlijk hij verscheen aan hem wel als de ziel, als ziel, maar niet op de manier zoals aan die twee. Dus dat hij ook als het ware in gedante, in een gedante van de mens aan hem. Punt. Vijf na de punt. Nafal al an gaan alleen me akar torin zes. Wan hier, schragin, bahi hala En nu goed opletten wat hij ons vertelt. Na fal alan pavoy, hij viel op zijn gezicht. Ook dat is een vorm van dood. Ja, dus zichzelf dood gemaakt heeft. Gewoon viel op zijn gezicht, betekent in, in gebed, in zo'n toestand kwam, dat hij kon niet staan, dat alles gaf die aan Hashem, naar boven. Dus man had, geweldig man had opgebracht. En vallen op zijn gezicht en de uiterste man geven uh, eigenlijk de absolute dood van binnen. Uh, we gaan alleen en zij, hij zag hij zag me akar hij zag de afhakker van de bergen, letterlijk. De afhakker van de bergen. Zes. Me na schragen die, uh, die karsen aansteekt, die a-karsen uh, was, uh, die a-karsen uh, aansteekt, de malta maschicha in de zaal. Van de koning Mashiach. Van de koning de bevrijder. Amarley. Hij zei tegen hem. Dus deze, afhak, deze afhakker van de bergen. Uh, Rabbi Bahahu Alma. Tahon de volgende pagina, Shavavil, Mare, Ulpanin, Kamekut Shabrihu, Rabbi, zei hij tegen hem. Wat betekent dat? Hij verwacht iets, hij had een man naar boven gebracht, om te weten wat er, om bepaalde gisteren, om bepaalde tekort, en wilde weten wat, een bepaalde bevatting had hij nodig die, die, die hij niet had. Dus dan had hij dan, daarop kwam dan uh, die zij tegen hem, die dus, hij dus die ook de kaarsen aansteekt in de zaal de van, de, van de koning Mashiach. Dus koning Mashiach, dus hij die dus de uiteindelijke verlossing brengt. Amarle, hij zei tegen hem, tegen, tegen, uh, Rabi, tegen de Rabi Shimon. Maar hoe Alma in die wereld, dus in die wereld, in de volde, toekomstige wereld, dus, waar geen, in de ware realiteit. De hon, shavavin, uh, zei, of, uh, in, in, in die wereld, Um, jullie zullen, Juli zullen buren zijn, letterlijk Shavavin. Jullie zullen buren zijn, oftewel naast zijn. Uh, mare, mare olpin naast de hoofden van leerhuizen zullen jullie zijn. Uh, Kamei Kot Shabrihu, voor de Heilige gezegend is beha yoma bawe de rabbi elazar ik had gezegd jullie zullen zijn beter misschien te zeggen zij zullen zijn dus die twee die twee ah, rabbi elazar en rabbi rabi aba dus in die wereld, dus in die wereld, in de ware realiteit, in de toekomstige wereld, uh, dus wanneer de zielen zullen de aarde verlaten in die wereld, zullen zij buren zijn, dus naast uh, hoofden van leerhuizen zullen zij zijn of zitten voor, voor de heilige gezegende zij Dus hij liet in zijn verroering uh, hij viel dus op zijn gezicht. En deed man opste, opstegen, Waarop hij antwoord kreeg over die twee. Over die twee. En die, die eigenlijk de rechterhand. Misschien kunnen we zeggen van de koning Mashiach. Die dus hem uh, kaarsen aansteekt. Rekend naast hem staat waarschijnlijk. Die antwoordde hem dat zij zullen wel zo hoog zijn dat zij zullen dan uh, naast blijven staan of zitten van de hoofden van leerhuizen voor de Heilige gezegend zijn. Punt 1 naar de punt. Me hagoe yoma hawe kare la rabbi lazar berei, twee u la rabbi aba pni een. Komodiat Kiraiti iti Elokim Panim el panim. e na put, punt. Wie ha van da van di dag ha kare ei eh riep ei nom de ei rabbi Shimon Bar Yochai, numde, ze, numde rabbi Lazar Brei Meinzo. Vanaf deze dag alleen, vanaf deze dag noemde hij zijn, zijn Rabbi Lazar zijn zoon betekent dat uh, dat, is, dat is hoog hoog in, wat betekent, betekent dat de zoon die dus die zijn zoon betekent uh, als, als een als, als een bewijs van waardering hoge waardering twee Oder Rabi Abba en ah, de Rabi Abba ging hij noemen Pnie El. El is Hashem, ja? Hashem in zijn Houdana, in zijn inbeding in de sferach is en Pni komt van de, van de panim. Pnie El betekent gezicht van, de, van Hashem. Wat betekent, wat betekent dat? Kmodi at Haomer, zoals het geschreven staat, zoals je zegt. staat geschreven in de Breschid bij Hagar. Herinner Hagar toen uh, Engel verscheen aan Hagar? Toen de won het wonder gebeurde aan Hagar? En toen zei zij daarna dat. Kiraïtje Lokim panim panim, want ik zag Elohim, God, tête tot gezicht tot gezicht. En dat is ook wat hij ook noemde, ook, ging noemen, Radi Abba, pnei. Dus, hij die het gezicht van Hashem, van keel, van Hashem äh, zag. trouwens, Rabbi Abba was degene, die Zoger heeft op schrift gezet. Rabbi Abba. Goed opletten. Want Rabbi Shimon heeft geen woord geschreven. Rabbi Abba wist de manier waarop hij de woorden van de zoger kon verhullen op de manier dat alleen zij die waardig zullen zijn zullen daar ook toegang zullen krijgen Eine. maar daarom is het zo de vele honderden jaren was het niet was het was uh, 1700 jaar ongeveer oh nee, het was eerder dus, uh, dat was in de 13e eeuw was het was het, was het gevonden, dus eigenlijk uh, tien, dus duizend jaar ongeveer, dus meer dan duizend jaar, ongeveer duizend jaar kon men niet vinden zo pas uh, in de veertiende eeuw ongeveer zo'n beetje gevonden dus en in onze generatie natuurlijk, dan, omdat we, de tijd is rijp daarvoor, niet dat wij klaar zijn daarvoor, maar de tijd is rijp, daarom, daarom is het uh, uh, eigenlijk in onze tijd, iedereen kan dat, iedereen die wil, die graag wil uh, leven, het geestelijke, die wil dus het ware leven, kan zo leren Absoluut iedereen. Mannen, vrouwen, zonder de en kinderen, als een kind wil, moet je hem leren. Je moet altijd proberen met een kind, zelfs drie jaar, I moet je proberen dat. moet je altijd proberen met een kind. Zo so, so vroeg mogelijk. Voel je dat dat die niet kan, niet doen. En dan proberen weer een andere keer weer een keertje, maar niet direct volgende dag weer pushen. Maar we een tijdje een half jaar weer proberen dan iets vertellen, dat we proberen kort. En dan moet je takt hebben, natuurlijk. En speciaal moet je voelen, en reageert die wel. Betekent niet alleen met zijn mondje. Je kan net uh, maar. Je moet voelen dat hij reageert. Zo'n Zo een kind van uh, vier, vijf jaar kan ook al een, uh, maar je moet hem nooit pushen. En nooit proberen uh, kabbalengemeenschappen gemeenschappen op te richten. En nooit proberen de kinderen van, van al die geestelijke bewegingen, die kabbalen, ja kabbalenbewegingen, bewegingen, die zij hebben dan overal in de wereld, dan de kinderen proberen, nu gaan we de kinderen opvoeden in kinder de Kabbalah. Je yeah, kan alles opvoeden, in elke religie kan je opvoeden, kinderen. Yeah, ja, een Christen kan wel in een christelijke school brengen, Ja, yeah, jood kan brengen naar de orthodoxe school, of een andere school, dat is geen probleem, dat kan je altijd doen. Maar Kabbalah, opleiding Kabbalah opvoeding geven, nou, dat is, moet je dat niet, moet je aan een kind, dat niet, niet, niet aandoen. Als een kind niet wil, moet je nooit doen. Eigenlijk, het is het geestelijk. Als de ziel nog niet rijp is en jij gaat, gaat hem dat doen geven, dan is het. Dat is absoluut niet. Het is slecht. Dus jij moet wel proberen dat niet slecht. Het heeft geen zin. Misschien ga je hem afkeer, afkeerig maken. Probeer dat. Oké, okay, nee, dan probeer over een half of zo. En bent ook dan niet opzettelijk. Niet opzettelijk om hem op te voeden bij ons eh, als ja. in de kabale, om, dat een om Omdat jij een bepaald doel heeft. Maar er moet een gelegenheid zijn. En dan, en dan ga je iets brengen in hem. En jij ziet wel dat hij reageert. Oh, dan kan je stap voor stap geleidelijk iets zeggen. Alleen ten behoeve van. Wie? Huh? De schepper? Nee. Ten, niet ten behoeve van de schepper, ten behoeve van het kind. Nee. De schepper wil altijd dat, die, dat men komt tot hem. Dus natuurlijk doe je dat ten behoeve van de schepper. goed wat gezegd heb. Maar ook ten, in eerste instantie ten behoeve van het kind. En niet wat jij wil. Het is een grote verschrikking natuurlijk. Wanneer men oplegt aan de kinderen, aan kinderen, al die opvoeding. Het is verschrikking. Het is absoluut niet bedoeld. Was. De schepper wil dat absoluut niet. Dat de, mensen, dat, ze, dat, die, die, dat de mensen die opvoeden. Je moet het geven aan een kind wel. Maar niet pushen. Niet proberen hem te pushen. In, uh, met al dat die dan. Uh, goed, al niet gegaan wordt. Dat die dan. Een goede Een goede En clever. En clever gaat die al die dingen dan. ...logica toepassen... Van, ...van dat komt dit... ...van dat komt dat... ...dan maak je kapot... ...dan is het geen geestelijke... ...dan kunnen ze niet meer het geestelijke... Uh, ...dan hebben ze afkeer van het geestelijke... ...wie in zijn kindertijd... ...al dat, al dat leert... ...wat mijn broeders leren... ...die wordt immuun... ...immuun voor het geestelijke... ...erg weinig kans... ...gun je aan de mens... Als je hem leert, al dat, al die sprookjes, waar mijn broeders leren, hun kinderen, al die verhalen, <coughs> allemaal uh, <coughs> met pushen en met weet ik veel. En als je dan, zij gaan koffie drinken, dan zegt hij, zeg dan de zegening, zeg dan de zegening. Dan de kind, kind weet, dan gaat het automatisch dat doen, begrijp je? Hij gaat niet meer nadenken, hij gaat niet zoeken naar de schepper, hij gaat altijd makkelijker doen. Als ik dat doe en mama heeft gezegd, als je zegt, uh, op de koffie, zeg je dan die zegening, dan krijg je van mij dat. En dan zal hij al zijn leven dat doen. Hij zal dan ook van de schepper precies willen, willen alleen maar, alleen maar hebben. Of, of. Alleen, maar, alleen, maar kom, alleen maar met hem deal maken met de schepper. Dan komt er geen relatie met de schepper. Iemand die dus religieus is opgevoed, is erg moeilijk later... ...tot de schepper laten komen. Zij willen geen schepper, zij hebben geen interesse in een schepper. die heeft bepaalde, bepaalde regeltjes. Zij hebben zich omringd met regeltjes. En daardoor kunnen ze het leven niet binnen laten komen. Begrijp je dat? Terwijl de schepper gaf het leven, eeuwig leven gaf hij aan dat volk, dat was de keuze van de, van de schepper... En dat, dat moesten zij ze zelf steeds reguleren, steeds in zichzelf werk doen en het geven aan anderen. Maar dat zeg ik alleen over dit, maar ook alle andere volkeren. Precies hetzelfde. Zolang je bent bezig met de, met de cultuur, met de cultuur, betekent cultuur, religie is ook een vorm van cultuur. Eh, het is een menselijk verschijnsel. Menselijk, menselijk uh, iets van de waarheid, wordt verbonden met menselijke uh, denken. En dat is wat zij Geconditioneerd, Geconditioneerd, precies. Geconditioneerde opvoeding. Klein beetje moet je het geven, natuurlijk, want de mens moet functioneren in de maatschappij. Een klein beetje iets, iets maar erg voorzichtig, niet met de religie. Niet met die religie of die andere. Algemeen kan je wel, algemene dingen kan je dan vertellen over de schepper, et cetera, et cetera. Maar het is nog een keer, wie wil, wie gunt leven aan zijn kinderen, die moet dus erg voorzichtig doen met zijn kinderen, die gunt het leven. Maar als je gunt aan je kinderen, alleen maar je wil dat de kinderen een status, een zekere status zullen hebben. Je weet van, uh, van Torah, Torah bijvoorbeeld, uh, voorlezen, kijk, mijn schoonzoon. Hij weet uit zijn hoofd, die is dus ook in de synagoge, hij is de, voor, zeg dat, de voorzanger. voorzanger, hij kent de Torah, ik ken dat niet, op die manier zoals hij, maar hij verstaat geen woord, hij verstaat geen woord wat hij zegt, doet er niet toe, maar hij weet te zingen, hij weet al die woorden, hij geen maakt geen fout, hij is een keurige Hollander, een Hollandse jongen, ik bedoel echt... Keurige Hollandse, weet je wel. Hoofd heeft hij van, een geweldige hoofd. Hij is een meester, en weet het, MBA diploma. Geweldig internationaal. Alles, kop is een is geweldig. Maar ik bedoel, in, in al, die, alles, weet, al die tradities, et cetera. Maar, begrijp je? Ik bedoel, maar betekent dat iets? Dat is wat, wat zijn vader heeft hem bijgebracht. Geweldig, mooi. Maar heeft het iets te maken met het, uh, met het leven, met het ware leven? Brengt het redding? Absoluut niet. Je kan het zo, hey, al je leven dat doen. Maar natuurlijk is het geweldig. Natuurlijk is het leuk horen bij de traditie. En dan andere mensen dan respect voor jou hebben. Dus wat, wat wil je? Wie kan opboksen tegen respect? Wie kan? Wie heeft de kracht om tegen respect? Ja? Niemand.